De directeur van de ruimtevaartorganisatie NASA bracht zijn diepste medeleven over aan Armstrongs familie. En zei, zolang er geschiedenisboeken zijn, zal Neil Armstrong daarin staan. Volgens collega-astronaut Buzz Aldrin zal de hele ruimtevaartwereld erg bedroefd zijn over dit nieuws. Neil Armstrong overleed gisteren op 82-jarige leeftijd. In een voorstad van de Syrische hoofdstad Damascus, Daraya, zijn meer dan 200 lijken gevonden, meldt het gewapend verzet tegen president Assad.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 In de ambassade zit Wikileaks-voorman Julian Assange... en Groot-Brittannië had gedreigd hem daar te arresteren... om hem mogelijk uit te leveren aan Zweden. Maar dat regiment is nu ingetrokken, zegt de president Correa van Ecuador. Hij zou door de Britse autoriteiten zijn geïnformeerd... dat er geen plannen zijn om de ambassade binnen te gaan. Verscheidene Zuid-Amerikaanse landen hadden gezegd... dat een inval onacceptabel is en ernstige gevolgen zou hebben. De Republikeinse Partijconventie in Tampa, Florida, is een dag uitgesteld vanwege de naderende tropische storm Isaac. De conventie begint nu dinsdagmiddag, Amerikaanse tijd. Op de conventie wordt Mitt Romney formeel genomineerd als presidentskandidaat en uitdager van de democratische president Obama op 6 november. Paul Ryan wordt voorgesteld als de Republikeinse kandidaat voor het vicepresidentschap. De tropische storm krijgt waarschijnlijk orkaankracht boven Florida... en daarom is de noodtoestand afgekondigd. Op Haiti heeft de storm al een tentenkamp verwoest... van overlevenden van de aardbeving van ruim twee jaar geleden. Zeker vier mensen zijn omgekomen. In Capella aan de Nijssel is bij een verkeersongeluk een vrouw omgekomen... en zijn zes mensen gewond geraakt. Twee auto's botsten rond kwart over één vannacht frontaal op elkaar. In een van de wagens raakten twee inzittenden bekneld. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend... en het is ook niet duidelijk hoe de gewonden er aan toe zijn. In een restaurant in het Brabantse Best is gisteravond een vrouw gewond geraakt... toen het gipsplafond naar beneden kwam. Volgens een ooggetuige ging het allemaal erg snel. Er kwamen scheuren in het plafond en toen de gasten opstonden... kwam het plafond naar beneden. Er waren ongeveer 60 mensen in het restaurant. De gewonde vrouw liep een grote blauwe plek op aan haar rug. Door de enorme gasexplosie in een olieraffinaderij in Venezuela van gisteren... zijn zeker 39 mensen omgekomen en zo'n 80 gewond geraakt. Eerder stond het dodental op 19. Onder de doden zijn 18 leden van de Nationale garde die het complex beveiligden. President Chavez heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd en een onderzoek ingesteld. De amway raffinaderij in het noorden van Venezuela is een van de grootste raffinaderijen ter wereld. Na de explosie brak er een grote brand uit, die is inmiddels onder controle. Hoe het gaslek is ontstaan is nog niet bekend. Ook huizen in de buurt van de raffinaderij zijn beschadigd. Op een snelweg in het noorden van China zijn 36 mensen omgekomen... toen een dubbeldeksbus op een tanker met methanol botste. Beide voertuigen vlogen in brand. Het ongeluk gebeurde in het noordwesten van het land, toen de passagiers in de bus lagen te slapen. Van alle inzittenden hebben maar drie het ongeluk overleefd en zij zijn ernstig gewond. Dan het weer overdag verspreid over de dag buien, soms met onweer. Middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS journaal. E-matching online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl durft u het aan?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 Kijk maar op alba-academie.nl. Welkom bij Vroegere Vogels. In de zomer van 2012 keren ex-presentatoren weer terug op het oude nest. En Janine Abbring revalideert nog. Ik heb even vrijgekregen. En op mijn stoel in het kapitool zit nu Karin van den Moogaard. Zij presenteerde Vroege Vogels van 2004. Tot 2007. Eerst samen met Ivo de Wijs en daarna samen met Frank van Pamelen. Ga lekker luisteren naar twee uur Karin van de Boogaert. Goedemorgen luisteraars. Ja, die stoel binnen waar Menno het over had, daar ga ik zo meteen op zitten. Ik sta hier nog eventjes buiten het Capitool erachter om precies te zijn. Het is gelukkig droog. De regen kwam vanochtend met bakken uit de lucht... Maar nu is het even droog. Het is jammer dat u mij niet kunt zien, want dan zou u zien dat ik een wel heel bijzonder pak draag. En dat moet ook wel, want naast mij staat een bijenkast. En daarnaast staat dan weer hobbyimker Pim Lemmers. Goedemorgen, Pim. Ja, vroege vogels. Goedemorgen. Ben ik zo afdoende beschermd? Kan je eens beschrijven hoe ik eruit zie? Hij nou, ziet er heel mooi uit met een wit pak uh, met handschoenen. Het is een uh, imkerpak en dat beschermt je eventueel tegen mogelijke steken te van de bijen. Ja, dat interviewer is nog een beetje lastig. Want ik heb inderdaad zo'n hoed met uh, uh, zo'n sluier uh, op. Hè. Dat praat een beetje lastig. Jij daarentegen hebt uh, helemaal geen pak aan. Hoe zit dat? Nou, dit zijn eigenlijk een, uh, is eigenlijk een heel rustig bijenvolk. Het is een, uh, een Engels ras, een uh, buckvast bij. En een eigenschap van een, dat soort, hè, dat ras, de bukvast... is dat uh, de bij niet snel zal steken. Maar omdat ik niet weet of jij allergisch bent denk ik, toch verstandig om een pak aan te trekken. En je ziet, ze komen gelijk even bij kijken. Ik zie hier... Hoort u het? Dat is er alleen. Die is geïnteresseerd in mij. Maar ik ben beschermd door de hoed met het gaas. Pim, in deze kast zit ons eigen uh, vroege vogels bij je volk. Uh, Hoe gaat het met ze? Goed, half mei geplaatst. En vandaag is het de dag. Een hele bijzondere dag. We gaan honing slingeren... Gooise honing. Hartstikke leuk. We hebben de honing inmiddels eraf gehaald. En het is maar goed dat het geen televisie is... waar je hoed en alles glijdt van je hoofd af. <laughs> Kortom. Het gaat nog. En dat honingslingeren, dat ga je binnen in het kapitol doen? Ja, dat lijkt me een beter, beter idee dan buiten. Dan komen de bijen wat ik even weggehaald heb bij ze. komen ze weer terughalen. Uh, ik zeg altijd, ik haal een deel van de honing weg... En een ander deel laat ik zitten. En dat deel, dat zijn ongeveer 10 raampjes, dat staat inmiddels binnen. En daar gaan we straks slingeren. Ja, de raad heb je er al uitgehaald, hè, even, want dat moet natuurlijk eerst. Ja, die ramen zijn er al uit. En ik denk zo 10, 11, 12 kilo honing. En als je nagaat dat voor één potje honing een bij 60.000 vlieguren maakt. Dus we gaan het gele goud straks even proeven. Het gele goud gaan we proeven. Straks eerst eh, gedurende de twee uur vroege vogels eruit slingeren. U gaat het allemaal meemaken. En ik geloof, Pim, dat ik dit pak het beste kan aanhouden. Hè? Ja, is leuk. Ook voor de, ja, nou ja, de kijkers, zou ik zeggen. Maar voor de luisteraar. Nou, je mag het uittrekken, er gebeurt niks. Ik ga naar binnen. zit inmiddels in het Capitol. en Ik heb met u meegeluisterd naar het eerste deel. Het Allegro uit het pianoconcert in C. Groot. Opens 3 nummer 3 van de Pools-Duitse klaviervirtuoos Johan Samuel Schreuter. Uitgevoerd door het Engels Kamerorkest. Onder leiding van pianist Marie Perrier. Een primeur dit weekend op de Dutch Bird Fair. U weet misschien, dat is het vogelfestival in goed Nederlands... dat in de Oostvaardersplassen wordt gehouden. Het gaat om een steenuilvriendelijke drinkbak. Veel jonge steenuilen komen terecht in drinkbakken voor het vee. In de regel lukt het de vogels dan niet meer om uit het water te komen. waarna nou, ze verdrinken. Natuurorganisatie STOON, dat staat voor Steenuiloverleg Nederland... heeft nu een drinkbak ontwikkeld waar steenuilen makkelijk uit kunnen klimmen. Het gebied rond Winterswijk in de Achterhoek is het walhalla van de steenuil. Henny Radstaak is naar zo'n nieuwe drinkbak en naar steenuilen kijken met Ronald van Harksen van Stoom. Nou, als je hier tussendoor kijkt, ja, je kan zo meteen rustig wat dichterbij. Ze oh, blijven eigenlijk wel gewoon zitten. Twee uh, zitten er op, uh, ja, op die paaltjes. Ja. Er zit er nog één, zat er net op de, op de pannen. Ik weet niet of die er nu nog zit. Maar... Marijke woont hier. Die heeft de, de steenuiler gewoon uh, te logeren, eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Hij gaat nu op het... Uh, hij, gaat ook onder de hij gaat naast die andere hij zitten. Gaat, hij gaat op de, op de pannen zitten, op het dak zitten. Maar het is natuurlijk een mooi plekje zo daar. Het is een mooie ja, zo onder het, het afdakje, het oude schuurtje. Dat is ja. echt wat de, de stenen nodig heeft. Hè? Dat, dat is wat ze nodig hebben, ja. Is ja. Uh, beetje leuk. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Hoe heet dat hier ook alweer in de uh, Onder pruttel? Onder pruttel, ja. Olde ja. Een beetje een ja. beetje ja. Beetje, een beetje, ja. ja. ja. <laughs> dat is ook altijd een mooie excuus ja. om niet te op te ruimen, hè? Het is allemaal uh, wat ruige randjes. Uh, veel uh, perceelscheidingen met, uh, met struiken en met wat onkruid. Overal rassenpaaltjes, weinig mais, veel grasland. Dus ja, dat is het biotoop voor steenhaarden. En uh, drinkbakken voor het vee. En drinkbakken voor het zee, ja. ja. En dat is en die... juist een beetje het probleem? Dat is in die zin het uh, probleem, dat met name de jonge steenhaarden die willen daar nog wel eens in verzeild raken. En ja, dan is het hoop, dan is het uh, einde verhaal, hè? dan verdrinken ze. Ja? En uh, ja, dat gebeurt toch een substantieel deel van de gevallen. Hoeveel? Uh, nou, uit de gegevens die nou. we van voor het ja. hebben... Het blijkt dat 10% van alle beesten die, de jongen die dood teruggemeld wordt verdronken blijkt te zijn. Dus dat is toch een, een fors aantal. Wat, wat trekken ze aan die drinkbakken? Ze gaan ja, de dat de drinken? Dat, nee, ze gaan waarschijnlijk niet water drinken. Waarschijnlijk, er zijn twee theorieën. Eén is dat ze toch wat in het water zien drijven. Bijvoorbeeld een insect of zo, dat ze willen pakken. Of ze zien een spiegelbeeld van zichzelf en denken van nou, dan moeten ze wat, uh, wat, uh, wat meer van weten. En ja, ze raken het water. En, is het en dan is het gebeurd? Nee, als de water te ver onder de rand staat, dan is het over en uit. Maar nu heeft een van de vrijwilligers van Stoon, Bert Kwakkel... Je bent vrijwilliger van de Steenuilenonderzoek ja. Onderzoek Nederland, heet het officieel. Ja. ja, dat klopt. Jij hebt de oplossing bedacht. Nou, het werkt in ieder geval. Ja, ik had al, lang Nee, ik had al lang uh, verschillende uh, oplossingen bedacht. Plankjes helpen niet. Uh... Nee, nee, of na, dat ze uh, naar één punt gedirigeerd moeten worden en dat daar een trapje is of zo, dat werkt gewoon niet. Nou, wat alle, uh, met alle proeven die we gedaan hebben, uilen gaan gelijk naar de buitenkant van de bak en als, naar De rand. Ja naar de rand toe. En als ze daar niet gelijk houvast hebben met hun poten, dan raken ze in paniek. Nou, heb jij die oplossing bedacht? Laat, je hebt hem meegenomen, laat eens even zien. Ja, dat klopt. Even naartoe lopen. Ja. Ja, hij, hij, hij staat ook hier, hè? hij staat hier opgesteld. Natuurlijk. Ja? Even de prikkeltraad heen. Nou, dan lopen we in het weiland. Ah, kijk, dit is hem. Ja, het laat ja. zich toch het meestal omschrijven. Het is een plastic grote, ja, een soort, soort uh, speciebakken. hoe noem je dat? Ja, de buitenste bak is de normale speciekuip, 65 liter. En uh, er zijn dus ook kleinere bakken die hier dus in zitten. Normaal is die ook gewoon dicht. Die is dan 45 liter. En die is als een uh, wasmand uitgestanst. Ja, want je hebt het over ja. de buitenste bak en de binnenste bak. Er zit een bak nog in. Ja, dat is een soort wasmand met gaten, inderdaad. Dat ja. lijkt het niet me ja. meestal. Ja, dan vragen ze wel waarom hij niet gewoon een wasmand gebruikt... maar die zijn allemaal te smal en te hoog. Ja, ja, ja. Dus, ja. Uh... Het is dus de oplossing als een steenuil hier in verzeild raakt, in het water. Hij, blijft, ja. hij, blijft, hij kan zich wel redden, hij blijft boven water. Ja, ze, ze drijven uitstekend, dat is het punt niet. Ze liggen behoorlijk hoog in het water. Uh, maar ja, op een gegeven moment, ze zullen ook niet gewoon verdrinken... maar door onderkoeling uh, zullen ze doodgaan. Dat is toch de bedoeling dat ze zo gauw mogelijk uitgaan. Dan zitten ze hier in. Ik gaan het water terecht even een steenhel nadoen. Ja. En, dan gaat, gaat die, en dan gaan ze naar de kant toe. Ja, dat is hun instinct. Ze willen naar de kant toe. En op het moment dat ze naar de kant komen, gaan de poten naar voren. We hebben dus allemaal... Hebben jullie allemaal gefilmd of zo? Het is allemaal we we gefilmd. gefilmd. Ja. Het is alles op video uh, genomen. En dan kun je het stapje voor stapje ook weer terugkijken. En dan kun je zien hoe de beesten reageren, zo in het water. En dan gaan gelijk die poten gaan naar voren. En als ze dat één keer vast hebben, dan, eh, dan raken ze ook absoluut niet meer in eh, paniek. En dan klimmen ze er gewoon stapje voor stapje uit? Ja, het is een combinatie met de poten, eh, snavel. En als ze iets hoger zitten, gebruiken ze ook de vleugels. Vooral om het laatste kantelpunt, hè, want ze hmm. moeten op die rand komen om, om daar, eh, ja, is, daar terug te Het is ook gaan. als je de filmpjes ziet, hè, het is secondenwerk, hè? Dus als een beest erin raakt, naar de kant toe en vroep, weg is hij. Het ei van Columbus. Daar lijkt het wel op. Ja, ja, ja Fantastisch ja. idee. Nou, het zijn die bekende zwarte plastic bakken. Het dan... zijn de standaard bakken die je, ja. die je zeg maar, over in de winkel uh, kan kopen. En dit is dan uh, zeg maar de wasmand die erin gaat met die gaten uitgestanst. Er moet een, moest een speciale stans gemaakt worden om het uh, om uit te kunnen stansen. En dat kost natuurlijk toch nogal wat centen. En ook moesten er 50, 60 van die zetjes gemaakt worden. En die moesten aangeschaft en uitgezet worden. En nou ja, vogelbescherming was van mede van uh, enthousiast voor het idee. is met ons op zoek gegaan naar, uh, naar centen. Om het te realiseren. en uh, ja. ja Centen, jullie, jullie hebben eigenlijk nog steeds geld nodig. Op het vogelfestival vandaag, waar, waar dit eigenlijk ook gepresenteerd wordt. Dit kun je gaan bekijken. Het vogelfestival in de Oostvaardersplas. bij als hè? Als je daar naartoe gaat, betaal je een tientje entree. En drie euro daarvan kun je schenken aan... Een van twee goede doelen. Ja, en uh, nou, de drinkbak is één van de twee uh, goede doelen. De andere is het Atlas-project uh, van, uh, van Sovon. Dus ook heel belangrijk. Ja, het Atlas-project waarbij dan heel Nederland weer ja, geïnventariseerd uh, wordt. Ja, voor de, de vierde achterin volgende keer of derde keer tijdens het broedseizoen. Dus... Uh, dat is ook een bijzonder aardig doel om, uh, om je cent aan te... Dat is nogal een klus aan. trouwens. Dat is een hele klus. Ja, dat is ook een langlopend, en uh, een paar jaar durend project weer. Hè? Dus daar ja. kun je als bezoeker van het vogelfestival Bird Fair heet het uh, tegenwoordig. Dutch Bird Fair. Ja, Dutch Bird Fair, <laughs> een goede, ja. goede, goede Nederlandse naam. En uh, de, de, drinkbakken, de, de verdere kunt... ontwikkeling van de drinkbakken. En met name ook uh, het in de markt zetten. Hè? Want we hebben het nu gemaakt, maar het gaat er natuurlijk ook om... dat we dit nu onder aandacht van het grote publiek brengen. En mensen weten over te halen om het... De, de, de proefsituatie zijn we de bak hebben we de bak gegeven. En uiteindelijk moeten mensen natuurlijk zelf zo'n bak aanschaffen. De Steenuilen Drinkbak. Vandaag te zien op de Dutch Bird Fair. Als mensen nou dit horen en denken van ja, ik, bij mij is in de buurt zitten ook uh, Steenuilen. Ik heb uh, weilanden, uh, Drinkbak voor het vee. Ik wil ook uh, zo'n bak. Ja, laten ze zich vooral melden bij de stand van, uh, van Stoen. Dan kunnen we in elk geval namen en adressen uh, noteren. En zodra de bakken in productie zijn, krijgen ze dan daar een, een brikje van. Wanneer zal dat zijn? De insteek is om zijn aanval uh, voor volgend broedseizoen uh, in productie te hebben. Dat mensen het ook daadwerkelijk kunnen kopen. Gaat dat zien. De steenuilvriendelijke drinkbak. Straks vanaf 10 uur kunt u hem zien op de Dutch Bird Fair in de Oostvaardersplassen bij Lelystad. Daar zijn allerlei natuurorganisaties en vogelbeschermers... die presentaties, lezingen, workshops en excursies geven. En het filmpje waarin de reportage over werd gesproken... is te zien bij ons op de site vroegevogels.vara.nl. Pianiste Sonja Rubinski speelde het Carnaval de Pierrot... van de Braziliaanse componist Heitor Bilalobos. Nederland kent een twintigtal botanische tuinen, arboreta, een paar pinetums en een stuk of vijftien hortussen. In al die bijzondere plantenverzamelingen komen soorten voor waar fantastische verhalen over te vertellen zijn. En dat gaan we de komende tijd met enige regelmaat doen. Anne Martens is voor vroege vogels bezig die plantenverhalen te inventariseren. Vanochtend komt haar eerste bijdrage uit de hortus in Leiden. Anne praat met Rogier van Vught, chef van de kassen, om te luisteren naar het verhaal achter één van zijn lievelingsplanten. Dit is een, uh, een foto die heb ik gemaakt in Kew Gardens. In Engeland, hè? In, Engeland, in, in, Londen. in Londen. Ja, ik moet even zoeken naar de uh, 8000 foto's. Dat is even een uh, gespeur. Uh, kijk, daar. Mensen vragen al eens: heb je een favoriete plant? Maar dat schommelt voor mij van links naar rechts. Want ik heb nooit echt één favoriete plant. Maar de plant van deze maand? De plant van deze maand is het allerkleinste waterleletje ter wereld. Nou, hier op de foto zie je mijn hand... En dan hou ik een waterlelietje vast, wat, nou, ik denk doorsnee, wat zal het zijn? Nog geen acht centimeter. En dat is de complete plant. Er zit een mooi bloemetje in van, uh, met witte bladeren en Die geel echt, hartje. Uh, ja. een, een typisch waterlelieplantje. Ja, en wat je hier ook ziet, wat apart is, hij groeit dus niet in het water. De blaadjes liggen gewoon op de grond. En het is uh, ja, dus niet een onderwaterwaterlelie. Ja. We lopen weer het kantoor uit naar de... Naar de intensive care van de hortus. Oh. Ja, Daar staan de meest kwetsbare plantjes. Kijk, hier hebben we een aantal potten staan. Ik zal er eentje pakken. Even openmaken. Hier is je een ziplokzakje. Ja, je kan het zijn al zien allemaal... dat het hele kleine waterlilitjes ja. zijn. Midget, echt allemaal van ongeveer twee centimeter groot. En blaadjes van nou, ja. nog geen halve centimeter, hè? Dit is Nymphaea thermarum. En het is een waterlelietje uit uh, Rwanda. En hij is gevonden in een hete bronnengebied. En het is een heel klein gebiedje. Nou, zo groot als een uh, flinke achtertuin, zullen we maar zeggen. En dat was de, de complete plek waar deze plant groeide. Er zijn een aantal planten meegenomen naar Duitsland, naar een botanische tuin. Daar konden ze ze goed in leven houden, maar... Ze konden ze niet opkweken. Ze maakten massa zaadjes. Ze kiemden en gingen toen vervolgens weer dood. En toen hebben ze een aantal zaden aan Kew Gardens gegeven in Engeland. En daar hebben ze dus als het ware de code gekraakt. En daar is het ze dus gelukt om hem uh, op te kweken vanuit zaad. En toen kwam uiteindelijk het nieuws naar boven dat het hete bronnengebied... waar dit waterleletje voor uh, uh, ja, komt of eigenlijk beter gezegd voorkwam... dat hadden ze dus drooggelegd om er een, een akker van te maken. En dus de complete vindplaats van deze soort in het wild was weg. Dus dat betekende dat de soort in het wild was uitgestorven... en dat alle planten die er nog bestonden op de wereld... waren dus in de handen van botanische tuinen. Nou, Bon, de botanische tuin in uh, Duitsland... die... Uh kregen het dus nog steeds niet voor elkaar om ze op te kweken. Kiel wel, en toen voegen ze dus planten terug van kiel. En kiel had ingezien dat ja, wat ze dus hadden, dat dat heel bijzonder was. En dat het veel bijzonderder is als jij de enige in de wereld bent die dat heeft. Hoe kan dat? Dat mensen denken dat ze een eigen patent hebben op zo'n... Uh, zo ja, Kew is natuurlijk uh, een enorme tuin... die niet aan een, zoals wij zijn, aan een universiteit gebonden. Dus wij hebben altijd een universiteit achter ons staan. Ook op financieel gebied. En hun moeten natuurlijk veel meer op eigen poten staan. Botanische tuinen hebben onderling een soort regeling... Dat, ja, dat als een soort uitgestorven is, dat je dat ook echt gaat verspreiden. Want stel je voor, ik zeg maar wat, er stort een vliegtuig neer op Kew Gardens. En als het dan die hele soort daarmee is uitgestorven... dan is dat natuurlijk niet de bedoeling. En toevallig uh, was ik uh, vorige week uh, in Bonn. En daar hebben ze dus toch nog één plant staan. En die plant die was dus omzoomd met allemaal zaailingetjes die daar dus iedere keer oh. doodgaan. Maar ik had dus inmiddels van een, uh, iemand die in Kiew werkt en dus heel erg begaan is met waterledetjes, wel ja, ter oren gekregen hoe je ze, ze nou moest opkweken. En uh, ik heb ze dus vorige week uh, gekregen, allemaal opgepot op de manier zoals ze dat in Kiew ook doen. En, en het gaat als een tierenlier, want ze zijn dus sinds een week dus al in grote verdubbeld. Dus als dit zo doorgaat in september, ga ik waarschijnlijk nog een keertje naar Bonn terug. Dan kan ik ze een kistje met waterledertjes terugbrengen. Ach. Om een voorbeeld te geven, je zet ze dus niet in het water, maar op het land. En dan zitten ze dus in een ziplockzakje. En wat ze dus een ongelooflijk behoefte aan hebben, is koolstof. Dus wat ik doe, ik doe dat ziplockzakje dicht. Ik maak een klein gaatje de bovenkant. En ik blaas er dus... Een paar keer in. En daar zit dus heel veel koolstofdioxide in. En dat hebben ze dus blijkbaar nodig. Zo, nou zit die dicht. En ja. de plastic is een beetje beslagen door je adem. Ja, en ze zijn nu heel gelukkig met een uh, grote portie met uh, koolstofdioxide. Ik weet niet waarom ze daar nou zo'n grote behoefte aan hebben. Het kan wel komen dat ze natuurlijk... Het is een thermale bron, dus misschien dat er... Uh in het water wel heel veel koolstofdioxide zit. Of dat vanwege het feit dat ze op modder groeien, wat altijd warm is... dat al het organische materiaal wat daar ligt, dat rot natuurlijk heel snel. Ja. Dus dat dat daardoor heel rijk is aan koolstofdioxide. Dus het is wel een waterlelie, maar het is nou ja, meer een modderlelie, zullen we hem zomaar noemen. Wanneer zijn deze waterlelies echt voor het uh, publiek zichtbaar? Zodra er knopjes in komen, dan zetten we ze voor het publiek zichtbaar neer. Dus dan hebben we de allergrootste waterlelie ter wereld. Dat is de Victoria Amazonica. En die zetten we dan samen met de allerkleinste ter wereld, de Nymphaea termarum. En dat, uh, daar gaat het komen. Rogier van Vucht was dat, van de Hortus in Leiden. Hobby-imker Pim Lemmers is inmiddels uh, in het kapitool gekomen... met een uh, aanzienlijke hoeveelheid spullen. Uh, Zowat het hele kapitool is inmiddels... Afgeplakt, Omdat wij hier gaan honingslingeren. Is dat omdat ik onervaren ben, Pim, en die honing straks alle kanten opgaat? Nou, dat zou best kunnen, maar ik wil gewoon dat het schoon blijft hier. En uh, anders hebben we straks na de uitzending nog anderhalf uur werk om het allemaal schoon te maken. En we willen geen ruzie met natuurmonumenten natuurlijk. Ik zie uh, inderdaad plastic. Ik zie hier een kist met tien honingraten. En ik zie hier een groot soort... Ton, wat is dit? Dit is de honingslinger. En zoals je ziet zit daar een, uh, weer een, een, een binnenbak in. Daar gaan we straks de raampjes zien. En dit is het, uh, het deel waar we straks aan gaan draaien. Ik zou bijna zeggen, heb je een hand vrij? Draai maar eens even. Ik zal het eens even... Ah, kijk. Ja, ik draai nu aan die slinger. en Nou ja, goed, het is uh, een soort groot centrifuge, hand centrifuge. Ja, absoluut, het is dus een beetje het effect van de orgelman. Hè? Zo uh, draaien, maar daar komt dan muziek uit. Hier komt straks gele goud uit. Ja. En daar heb je al twee raten op een soort uh, tel uh, gezet. Want die honing kunnen we natuurlijk niet zomaar bij, hè? Nee, dit is een onzegelbak En op die onzegelbak liggen inmiddels uh, twee honingramen. En met een dat dus een andere vork... waar jij s'avonds je aardappelen mee aanprikt. Hij is namelijk vier keer breder. Daar gaan we straks alles ontzegelen. De wasdekseltjes eraf. En dan in de slinger. En dan komt het gele goud, zoals jij dat uh, zo mooi uh, noemt, eruit. Goed, dat straks allemaal. Eerst nu naar Ster en Nieuws met Raymond Serré.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 Bij een verkeersongeluk in Capella aan den IJssel is vannacht een echtpaar omgekomen. Vijf anderen onder wie de drie dochters van het echtpaar raakten gewond. De vrouw van 38 zat met haar 42-jarige man en drie dochters in de auto. Ze botste frontaal op een andere auto. En daarin zaten twee mensen. De vrouw overleed op de plek van het ongeluk aan haar verwondingen... en haar man overleed in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe de twee auto's op dezelfde rijbaan terecht zijn gekomen. In de Verenigde Staten is bedroefd gereageerd op het overlijden van Neil Armstrong, de eerste mens die voet op de maan zette. President Obama noemde hem een van de grootste Amerikanen ooit. En een NASA-woordvoerder zei dat zolang er geschiedenisboeken zullen zijn, Armstrong daarin zal staan. De voormalige astronaut overleed gisteren op 82-jarige leeftijd. Oppositietroepen in Syrië zeggen dat meer dan 200 mensen zijn vermoord in een voorstad van Damaskus. Ze zouden van dichtbij zijn doodgeschoten door militairen van het regeringsleger van president Assad. De stad werd vrijdag heroverd door het Syrische leger. En de Republikeinse partijconventie in Florida begint niet morgen, maar dinsdag. De bijeenkomst is een dag uitgesteld omdat de tropische storm Isaac nadert. In de staat is de noodtoestand afgekondigd, want Isaac kan orkaankracht bereiken. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag hebben we te maken met buien en een frisse en stevige wind. Nou, op dit moment is het op veel plaatsen bewolkt en er trekken veel buien over het land. Het is nu zo'n 14 tot 17 graden. Vanochtend blijft het bewolkt en buig en er is ook kans op onweer. In de loop van vanmiddag zien we dat het vanuit het noordwesten... langzamerhand wat droger wordt. En in het noordwesten breekt bovendien ook voorzichtig de zon door. In de rest van het land duurt het overigens nog tot eind van de middag... voordat het wat droger wordt. Nou, het wordt vandaag hooguit een graad of 19. En daarbij staat er toch wel een vlagerige wind. Die komt eerst uit het zuidwesten, maar draait vanochtend naar noordwest. En is daarbij matig aan zee vrij krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk aan overal droog en klaart het op... De wind neemt in kracht af en vannacht wordt het wat nevelig en lokaal ontstaan ook een aantal mistbanken. Morgen maandag belooft vervolgens een overwegend droge dag te worden. Er zijn overdagperioden met zon. Er staat aanzienlijk minder wind dan vandaag en het wordt dan zo'n 22 graden.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 Welkom terug bij Vroegere Vogels. Toen ik dit programma nog elke week presenteerde... kon ik, als ik soms nog niet helemaal wakker was... op die vroege zondagochtend, gewoon automatisch... hier is middags dekkers roepen. Als het tijd was voor de column, want dat was vaste prik. Maar dat is nu allemaal anders. Naast het slingeren van honing mag ik hier ook het enorme rat en slinger geven... met de tientallen namen van al onze columnisten. Kees Moelieker. De man die grossiert in bijzondere dieren als de homoseksuele necrofiele eend, de mus en de McFlurry-egel. Allemaal te zien in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Goedemorgen, welkom Kees. Goedemorgen. Vorig jaar was je kind aan huis hier, maar nu heb we al een tijdje niks meer van je gehoord. Hoe kan dat? Ja, ik was ook heel blij dat, uh, dat ik weer een, een belletje kreeg van kom je weer een keer. Dus uh, met genoegen. Ja, met genoegen kijken uh, waar het vandaag weer over gaat. Want ik noemde al een aantal illustere dieren waar jij uh, beroemd mee geworden bent. Heb je nog meer op de nominatie staan? Of is het altijd weer een verrassing wat er in jouw schoot valt? Um, nou ja, we gaan een nieuw boek maken. Komt uh, begin oktober uit. Getiteld uh, De Bilnaat van de Teek. De Bilnaat van de Teek. Het uh, <laughs> zijn al mijn columns die ik voor uh, NRC Handelsblad geschreven heb sinds 2009. Yeah. Meer dan 100 stukjes met foto's. Dus daar ben ik heel blij mee dat die nu uh, ja, uit de krant zijn en, en, uh, en blijven in een boek. Kijk, dat is met die vroegvogelscolums dat geloof ik nog niet gebeurd hè? Zijn er zijn links en rechts één of twee uh, in een boekje terechtgekomen, Maar uh, ja, daar moet je er toch duizend voor hebben en uh, dat ga ik natuurlijk nooit halen. Daar zit jij nog lang niet aan, want weet jij zelf de hoeveelste column van jou dit is? Nou, ik heb een jaar lang gedaan. Er zijn er twaalf. Daarvoor denk ik een stuk of vijf. Dus het zal, het zal tegen de twintig lopen, hooguit. Jij hebt het helemaal goed. Hier is met zijn twintigste vroege vogel column Kees Moeilijker. Rode auto's. Na de files, de benzineprijzen, de maximumsnelheid en de wegenbelasting... is vogelpoep de grootste ergernis van de autobezitter. Ik spreek uit ervaring... Neem de houtduif die stelselmatig zijn darmen leegt boven de motorkap van mijn oude saap. Als ik die gore prut niet snel met lauw warm water verwijder... droogt het in tot een mix van papiermaché en cement. Zelfs nummer zes in de wasstraat haalt dan niets meer uit. Het leed is helemaal niet te overzien als je per ongeluk je auto onder een sprewenslaapboom parkeert. Of in de buurt van een vliegroute van reigers. De gevolgen van vogelstront op autolak zijn wetenschappelijk vastgesteld. De verteringsenzymen in de uitwerpselen tasten de doorzichtige extra beschermlaag aan... waardoor de onderliggende lak dof wordt. Poepjes met pitjes van zaadeters zijn schadelijker dan meeuwenflotsen. In Engeland becijferden verzekeraars dat vogelpoep... jaarlijks 57 miljoen pond kost aan lakreparaties. Dat wil niemand, toch? De vraag is, hoe voorkom je dat je auto bescheten wordt? De Britse tak van de firma Halfords... die poetsmiddelen en autoaccessoires verkoopt... deed daar afgelopen zomer een leuk onderzoek naar. Conclusie, koop geen rode auto. Waarom? Ze stelden in twee opeenvolgende dagen... de aanwezigheid van vogelpoep vast op 1140 auto's... in vijf steden in het Verenigd Koninkrijk... En ze relateerden de resultaten aan de kleur van het koetswerk. Groene auto's werden het minst bevuild, rode het meest. De meest voorkomende autokleuren, zwart en zilver, ontvingen een gemiddeld aantal vogelpoepjes. Grappig natuurlijk, maar de resultaten zeggen meer over waar de auto's geparkeerd stonden dan over gericht poepen op rode auto's. Vogels kunnen uitstekend kleuren zien. Ze gebruiken dat vermogen om voedsel te vinden, gevaar te ontdekken... concurrenten af te schrikken en een partner te selecteren. Niet om autootje te pesten. Toch hebben rode auto's een bijzondere aantrekkingskracht. Waterinsecten, zoals haften, wansen en waterkevers... blijken in de periode dat ze vliegen massaal op rode autodaken te landen. Rode autolak... En gladde wateroppervlakten polariseren het licht namelijk op exact dezelfde manier. De insecten zien rode auto's dus aan voor water. De gevolgen zijn desastreus. Zowel de insecten als de eieren die ze leggen drogen uit op het hete autodak. De autobezitter blijft ook niet schadevrij. Want bij hoge temperaturen produceren insecteneieren zwavelzuur. Dat brandt lekker in de lak. Meer nog dan vogelpoep. <smart> no! <noise> Even kijken of het wat uithaalt. De zonnendans was dit van de Engelse componist Sir Edward Elgar. Uitgevoerd door de New Zealand Symphony Orchestra. Ik zit nog eventjes na te denken over die column van net van Kees. Moeilijker als de verkoop van rode auto's binnenkort drastisch daalt, dan weten we nu door wie dat komt. Uh, je nieuwe boek, Kees vertelde je, uh, heet De bilnaat van de tekenbundeling van 115 stukjes over gewone en bizarre beesten. Het verschijnt in oktober. Uh, waar zit die bilnaat van de teken? Ja, waar je hem verwacht, uh, bij de Anus. Um, maar het is niet echt een bilnaat zoals wij hem kennen in de menselijke anatomie. Het is meer een soort groeve die zich uh, nabij de anus bevindt. En uh, dat interageerde mij mateloos, omdat ik mij, uh, ja, mij nu ook. Voor, een, voor een stukje heb ver, ver, verdiept in de, in, de, in de anatomie van de mm. teek. Het blijkt namelijk dat als je het teken op naam wil brengen, dat je daarnaar moet kijken. Dus je moet de teek omkeren, onder de microscoop kijken naar de bilnaat, naar de anale groeve. En daar kan je ze op naam kan je je determineren. Dus daar kun je zien wat voor soort, wat voor soort het precies is. is. Ja, precies. Aha, dus na de McFlurry egel zoals ik straks al zei, de eend en de mus, hebben wij nu. Uh, <laughs> de anale groeven van de teek. Zo is dat. Dank je wel, Kees Moediger. Welkom in tuinreservaten.nl de redactie kreeg afgelopen week een telefoontje van een van de enthousiaste mensen... die hun tuin hebben aangemeld als tuinreservaat. Jan van Renen was in een tijdschrift een advertentie tegengekomen van de Solar tuinwachter. Een apparaat dat hele hoge tonen kan produceren... waarmee je op een oppervlakte van 1500 vierkante meter allerlei dieren uit je tuin kunt houden. Dit zegt de beschrijving, ik citeer. Het geluid van 15.000 tot 25.000 hertz is zo angstaanjagend... dat niet alleen honden en katten, maar ook hazen en konijnen... muizen en ratten, egels en mollen en zelfs allerlei insecten... er snel van doorgaan. Meneer Van Reenen vindt het verjagen van konijnen en egels... niet bepaald diervriendelijk, zeker niet voor tuinreservaathouders. Joost Huizing heeft een solar tuinwachter besteld... en neemt het ding mee naar Albert Wijman van het kenniscentrum Dierplagen. Dit is hem, de solar tuinwachter. Het ziet er mooi groen uit. Zonnepaneeltje bovenop. High tech. Dit apparaatje moet met hele hoge pieptonen. We gaan zo meteen kijken of hij het ook wil doen. Dieren verjagen, werkt dat? Voor zover wij weten, uit onderzoek, werkt het niet of nauwelijks. Bij muizen hebben we daar onderzoek naar gedaan. We hebben zelfs muizen zien nestelen in de buurt van zo'n apparaat. Net zoals mensen in hele luidruchtige steden het geluid toch maar gewoon zich bij aanpassen. Als je kan kiezen zou je er misschien niet naartoe gaan, maar als je eten in de buurt is... Dan denk ik dat de voorkeur aan het eten wordt gegeven... en dat de afstotende werking van dergelijke apparaten minimaal is. Maar er staat gewoon wel op dat het werkt tegen... Laat ik het erbij pakken. Het geluid van 15.000 tot 25.000 hertz is zo angstaanjagend dat niet alleen honden en katten, maar ook hazen en konijnen, muizen, ratten, egels en mollen... en zelfs allerlei insecten er snel van doorgaan. Klinkt erg goed en het bedrijf heeft geloof ik ook nog uh, genius ideas. Nou, het idee is natuurlijk mooi. Er komen geen chemische stoffen aan te passen. De dieren hoeven niet gedood te worden. Ja, die hele hoge tonen, daar kun je bijna van voorstellen dat dat misschien wel vervelend is. Het zijn allemaal tonen die wij niet horen, maar honden en katten... Kunnen dat wel horen, maar of ze er echt voor op de loop gaan en of ratten en muizen, en er zijn zelfs van deze apparaten die zeggen dat uh, huisstofmijten er zelfs een hekel aan zouden hebben. Die claims worden niet, voor zover wij weten, door onderzoek onderbouwd. Maar mag je dat dan zomaar zeggen? Ik denk eigenlijk niet, maar dat is dan nou weer uh, tussen droom en daad uh, het grote verschil. Want de Reclamecodecommissie uh, verbiedt toch eigenlijk wel misleiding. Maar is het misleiding? Het idee is goed, er is geen onderzoek aan ter grondslag. Misschien werkt het wel een beetje. Dit is een schemergebied, dus echt misleidend. Je zou bijna zeggen van wel, maar je zou toch echt solide onderzoek moeten hebben. En de wetgever stelt dat onderzoek niet verplicht. Voor bestrijdingsmiddelen moet je toch allerlei onderzoek doen en dan moet je toelating vragen? Dat zijn chemische middelen. Die moeten wettelijk worden toegelaten. Of schoon. Ook bij het toelaten van chemische bestrijdingsmiddelen, of biociden noemen we dat dan officieel... wordt bij naar dierwelzijn ook niet echt gekeken. Vandaar dat rodenticide, wat een langdurig proces is voor ratten en muizen doodgaan van die middelen... dat dat ook in Europees verband nogal in discussie heeft gelegen. Ja. Maar, maar dit soort dingen, hier is helemaal niks voor geregeld? Hier is uh, niets voor geregeld. Voor mechanisch of hoe noem je dat? Nee, er is geen keurmerk voor... Uh, en het is laagspanning, dus er is ook er is, geen kema voor. Er zitten batterijtjes in. Zul er zitten er we batterijtjes zullen we in. eens kijken? Als wij nou hier in de buurt bewegen, dan gaat er inderdaad een lampje. En ik hoor wat tikken. Heel hoog. Ik hoor dat ook. Zelfs op mijn wat is, oudere dag hoor ik... Goed, ja. Mijn gehoor is voor hoge tonen nog heel goed. Zou een dier hiervan schrikken? Eh... Um. We kunnen het, ik we zou kunnen het, het met niet met honden proberen. Ik zou het niet weten, maar jij bent een hondenliefhebber. En het zou heel interessant zijn om uh, zo'n apparaat eens naast het bakje met hondenbrokken te zetten. En te kijken of, uh, hoe de hond kiest. We, ik zou dat niet weten. Gaan we meteen doen? Proef op de som. En dat doen we binnen, want dan heb je geen achtergrondgeluiden. Twee honden, Rasta en Mo. En nu gaat de solartuinwachter aan. Rasta, kom eens. En ze komen erop af. Rasta probeert hem nou in zijn bek te stoppen. En nu geeft Mol er een likje tegenaan. De honden gaan er niet van weg. Ze komen erop af. Nou, natuurlijk, het is geen wetenschappelijke proef, maar deze twee honden doen het niks. We gaan weer terug naar buiten. Het apparaat zou ook mollen en egels verjagen. Egels? Moet je die wel willen verjagen? Ik wil Egels heel persoonlijk niet verjagen. Wat zijn dat toch voor een geweldige dieren? En, uh, en wat voor schade richten die nou aan? Niks. Helemaal niks. Zeker niet verjagen, zou ik zeggen. Blij zijn dat ze er zijn. U bent van het kenniscentrum Dierplagen. Maar eigenlijk geloven jullie niet zo in ongedierte? Nee, ongedierte is natuurlijk... Zo'n raar woord, want hoe je het ook bekijkt. Bekijk je het van de biologische kant, en de meeste biologen zijn erg onder de invloed van Darwin. Dan hebben we te maken met evolutiekampioenen. Ze kunnen zeer snel zich vermenigvuldigen, ze kunnen zich geweldig aanpassen. En wanneer je het van de Bijbelse kant zou bekijken, en dat is geen geloof van mij, maar dat is dat letterlijk geschreven, ja, dan beledig je eigenlijk de scheppen. Want die dieren zijn bewust geschapen door de schepper. Ik weet niet meer welke dag, of het de vierde, de vijfde of de zesde dag was. En uh, ja, Noach heeft ook het kruipend gedierte, dat staat letterlijk in de Bijbel in de Ark, meegenomen. En na de zondvloed zijn die dieren weer verder gegaan. Met, ze zijn heen gegaan en hebben zich vermenigvuldigd. Dus als je die dieren ongedierte noemt, dan beledig je de schepper. Dus zowel je zou Darwin beledigen en je zou de schepper beledigen. En ongedierte bestaat niet. Het zijn gewoon dieren die een onderdeel uitmaken van de natuur en waar wij last van hebben. Nou, dan kun je die dieren beter bestuderen. En dan zal blijken dat het de mens zelf is die de omstandigheden schept waaronder deze succesvolle dieren zich geweldig kunnen vermenigvuldigen. En dan hebben we er last van. Dus dan weten we ook gelijk als we de tijd nemen, de moeite nemen om kennis tot ons te nemen hoe je problemen met lastige dieren kunt voorkomen. Je moet ze niet bestrijden, je moet slimmer zijn dan zij. Je moet slimmer zijn dan zij. En wij heten niet voor niks homo sapiens. En die naam moeten we natuurlijk eer aan doen. En bestrijden met bestrijdingsmiddelen, dat keur ik niet af. Maar dat is een uiterste middel. Soms moeten we een ziekteverwekker bestrijden om een mens in leven te houden. Maar stel nou eens dat het wel zou werken. Want er staat op dat het 1500 vierkante meter bestrijkt. Een gebied van 39 bij 39 meter... Dat is een behoorlijk tuintje. Dat is een behoorlijke tuin. En als je dan in een doorsnee, doorsonwoning woont, in een middenwoning woont... Ja, dan zou het hele buurt uh, zou onder de invloed komen van, uh, van, dus, van, van dit middel. Dus als hij wel werkt en je zet hem in je tuin... dan werkt dat tot drie tuinen verder. Ik denk het wel. En als er dan mensen zijn die meedoen aan het VARA-project... het onvolprezen VARA-project, tuinreservaten... dan zal er toch wat biodiversiteit verarmen. Meen ik, denk ik. Weet je wat ik ga doen? Ik ga de solar tuinwachter weer in zijn doosje doen. En die gaat weer het tour afzenden. Ik denk dat het een heel goed besluit is. Samengevat. Als het apparaat zou werken, dan was het waarschijnlijk onwettig. Omdat het ook dieren uit allerlei buurttuinen verjaagt. Gelukkig lijkt het effect niet heel. Maar in dat geval is de verkoper ernstig misleidend. Daarom heeft Vroege Vogels een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie. Kijk voor alle tuininformatie op tuinreservaten.nl creole clarinet in de stijl van de Amerikaanse jazzpianist en componist Ferdinand Jellyroll Morton. Uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van Ellen Moorhouse. De Natuurkalender. De Eerstelingen van deze week. Het leek even een bijzonder slecht vlinderjaar te worden, leek. Maar met een paar weken flinke zon en hoge temperaturen barst het ervan. Althans, op onze Venolijn. U weet het, u kunt ons bellen voor al uw eerstelingen en laatstelingen... op 035 6711338. Hier is de samenvatting van de Venolijn. Christiane van Werkhoven uit Putten-West-Brabant. Ik wou doorgeven dat ik sinds dagen heel veel Atalanta's die je in de buurt hebt vliegen. Marta Stuy, Wageningen, het is zaterdag... en ik maak melding van een lijpeer die zowel peren als bloesem draagt. Dat is toch wel erg vreemd. Marijke Giespers, Hartje Amsterdam. Op mijn dakterras is er een onverklaarbare explosie... van de vlinder Het Kleine Vosje. Met tientallen tegelijk zitten ze op mijn bloeiende vlinderstruik... Marokkaanse munt en erissimum. En ik heb dit nog nooit eerder gezien. Met Frater Willy Broddes in de beeld, vanaf 2 juli heb ik op een veld met Jacobs kruiskruid heel veel rupsen van de Jacobs gezien. Maar op 20 augustus de laatste rups. Al het kruiskruid is opgegeten. Met Bertus van der Kolk. Op de IVM tuin in Reden waren in de vlinderhoek de volgende vlinders te zien. Veel koolwitjes en kleine vossen. Verder Atalanta, citroenvlinder, gehakkelde Aurelia en een witte vedermot. Het lieve Mortenman uit de beeld. Gisteren zag ik op landgoed Beerschoten in de beeld de grote stinkswam. Met Goni Tankink uit Prinsenbeek. Vanmorgen ontdekte mijn man tien appelbloesems aan onze vroege appelboom. En mochten we dit jaar nog een keer verblijd worden met de nieuwe oogst... dan hoort u nog van ons. Dat horen wij inderdaad heel graag. Twee keer appels, blijf bellen met de fenolijn 035 6711 338. Onze imker Pim Lemmers is hier in het kapitol. U heeft het misschien al even gehoord. Een half uurtje druk in de weer met allerlei spullen... zoals een enorm grondzeil, emmers. Uh, ik zie hier honingramen staan. Er staat een groot soort... Ton, waar je met een slinger aan kan draaien. Dat is dus eigenlijk een centrifuge, heeft hij mij net uitgelegd. En daar gaan we de honing mee uit de ramen slingeren. En wat ben je nu aan het doen, Pim? Een beetje aan het schapen, wat, wat was. Want anders kan hij straks niet in, in de slinger. Mooi, hè? Dit, hè? Prachtig, hè? Die was die zit ervoor eigenlijk. Hè? Die moeten we eerst weghalen. Dat ja. zei jij met een vork voordat we erbij kunnen. Ja, een speciale vork. Een zegelvork. Hij is drie keer zo breed als een gewone vork. Waar wij aardappelen mee eten, s'avonds. En dan heel kort laat ik het even zien. Dus je prikt hem zo in het raad. En je haalt dan alle wasdekseltjes eraf. Zie je? Ja, en omdat je zoveel tanden in deze vork hebt, gaat het behoorlijk snel. En dan, dan moet je ze heel, heel stiekem even proeven vast. Mag dat al? Ja, proef ik, eens. En met mijn vinger zo. Mm. Het gele goud. Ja, absoluut. En uh, nou ja, Je ziet het, uh, we hebben heel wat werk. We hebben twaalf raampjes en die uh, gaan we allemaal ontzegelen. Ik en... heb de hele ochtend ervoor vrijgemaakt. Dat is heel goed. Hoe weet je nou hoeveel honing er in zo'n bijenkast... als die van ons eigen vroege vogels bijenvolk zit? Nou, Dat kun je zelf zien. Hè? Als, uh, als dat helemaal vol zit met, uh, met wasdekseltjes... dan is de honing uh, rijp, dan is hij goed. En uh, dan weegt hij ongeveer een kilo. Een kilo. Dus twaalf raampjes, maar ongeveer acht, 900 gram. 10, zeg tien, elf kilo hebben we toch wel uh, dit jaar van het uh, vroege vogelsvolk uh, uh, gehoogst. Ze hebben het goed gedaan? Absoluut. Ja, Want, hoe ligt dat voor anderen bij, dat ligt goed? Nou kijk, het volk kwam pas heel laat. Het kwam in, uh, in mei en de maanden daarna waren het toch wat wisselvallig. Uh, juni was een hele koude maand, juli was niet goed. Dus ze hebben wat minder gehaald. Uh -huh. Maar ze consumeren natuurlijk ook. Hè. Honing is eigenlijk het eten wat bijen nodig hebben in de wintermaanden. Uh, ik haal een deel weg en ik laat een deel zitten. En uh, ja, als ze honing verzamelen, dan consumeren ze het. En dan slaan ze het niet op. En het is een goede omgeving hier Met het kapital ligt natuurlijk aan waar die staat, maar ook wat voor planten hier staan. Ja, de linde die heeft hier volop gebloeid. En het is zelfs nu de, de heide. Het is prachtig om te zien hoe de hei bloeit. Dus daar halen ze allemaal uh, die nectar uit hè, en halen ze allemaal die honing dan uh, vandaan. Die honingraad of raam zeg jij eigenlijk. Ja, wat is het verschil? Nou, het is een, een, een, een honingkamer. Daar zitten tien honingraampjes in. En dit is de raad die erin zit. Hoe bouwen ze dat? Ja, met speekselklieren en was. Het is een heel ingenieus geheel. En als je naar de ramen kijkt ook, hè, ze zeggen wel eens: dit zijn de beste architecten ter wereld, want dit bouwen ze in donker. Fantastisch, hè? Ja, ik vind het heel mooi. Ik kan ervan genieten. En nu gaan wij ze die honing ontstelen. Nee, absoluut. Nou ja, kijk, daar kun je een van mening van verschillen. Het is, uh, ik haal een klein deel weg en een deel is voor hun. En uh, ja, samen delen. Oh, ja, je, ze mogen nog wat houden. Ja, absoluut. En uh, ik geef ook wel wat uh, suikerwater terug. Heel goed. Merken ze trouwens dat je dat doet? Uh, ze vinden het niet leuk, maar ik vergelijk het wel eens... Uh, als er een vreemde in je huiskamer staat en die neemt iets mee... vind je het ook niet leuk. En dat geldt voor de bijen ook. Precies. Maar goed, zoals je zegt, samen delen. Pim Lemmers, aan de andere kant van 9 uur gaan we honing slingeren. Ik had geen thuis, maar ook geen geld. Dus waar moest ik wonen? Wonderlijke ware verhalen in Plots. Thema De Weg Terug. Lopen we zo goed? Ja.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 Kijk op triados.nl. Dit is Radio 1.